Tien uur, aan Thijssen met het NOS-journaal. Het bestuur van de Rotterdamse school Iben Galdoen is geschokt dat er 24 examens uit de kluiskamer zijn gestolen, zoals het Openbaar Ministerie vandaag bekend maakte. Er zijn ook aanwijzingen dat die examens zijn doorverkocht aan leerlingen binnen en buiten Rotterdam. Het OM heeft tegen Omroep Brabant gezegd dat er in ieder geval examens zijn verkocht aan leerlingen van Brabantse scholen. In Tunesië zijn drie Europese vrouwen veroordeeld tot een celstraf van vier maanden plus een dag. De vrouwen deden mee aan een topless protest bij een rechtbank. De twee Franceses en een Duitse zijn lid van de Oekraïnse feministische groepering Femen. De drie vrouwen zeggen dat de actie een steunbetuiging was aan een Tunesische vrouw die ook lid is van Femen. Het topless was het eerst in Tunesië. De groepering zegt meer acties te houden in het land en het Midden-Oosten. Femen zet naaktheid in als middel om meer rechten voor vrouwen op te eisen. In Bosnië zijn opnieuw duizenden mensen de straat opgegaan... uit onvrede met de overheid. Voor het eerst waren er ook grote protesten in Banja Luka... de hoofdstad van Servis-Bosnië. Vorige week blokkeerden woedende burgers het parlement in de hoofdstad Sarajevo... omdat pasgeboren baby's sinds februari geen burgerservice-nummer krijgen... Het protest is inmiddels uitgegroeid tot een brede beweging... tegen het algemene functioneren van de overheid. Nederland krijgt er in augustus een nieuwe brede televisiezender bij. Het wordt een open kanaal met series, films en sportprogramma's... van de Amerikaanse mediaorganisatie Fox... die sinds vorig jaar de voetbalrechten van de Eredivisie... en betaalzender Eredivisie Live in handen heeft. Vanaf volgend jaar kunnen de samenvattingen... dan op het nieuwe kanaal worden uitgezonden. Het komend seizoen zijn die nog bij de NOS te zien. Het weer, vanavond en vannacht vooral in het westen en noorden... meer regen en erg zacht, 16 graden. Morgen trekt de regen weg, klaart het even op, maar later opnieuw buien. Het wordt dan 18 tot 21 graden. De dagen daarna blijft het licht wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. A ah, B verkeersinformatie viel op de A28 Utrecht naar Amersfoort... vanwege werkzaamheden tussen de Uithof en de Afrit en Dolder. Drie kilometer, twee rijstroken zijn dicht.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 de met Robert Goedenavond. De B-keus van Jong Oranje heeft de groepsfase van het EK afgesloten met een nederlaag. In Israël was de Spaanse jeugd. Met 3-0 te sterker komt de ploeg van Korpot nu in de halve finale titelfavoriet Italië tegen. Maar de bondscoach is daarvan niet onder de indruk. Ik heb al vanaf het begin gezegd dat Italië of Noorwegen mij helemaal niet uitmaakt. Als je, als je de Europees kampioen wil worden, en dat willen we nog steeds... dan moeten we van Italië ook kunnen winnen. In Amerika werd een klein beetje basketbalgeschiedenis geschreven bij de NBA-finals. San Antonio Spurs verpulverde Miami Heat. En daar praten we straks over met Mart Smeets. Precies 25 jaar geleden werd er ook geschiedenis geschreven... al was dat die dag nog niet helemaal duidelijk. De eerste wedstrijd op het EK in Duitsland in 1988... Loor Oranje van de Sovjet-Unie. In eerste instantie zonder Marco van Basten... die het toernooi begon met een oogblessure. De deuren gingen open en er kwam een blauwe oog naar buiten toe. Maar, maar, maar... Hij zegt, ik heb nog niet veel in de spiegel gekeken. Dat moet ik me niet doen ook. Maar zijn linkeroog zat helemaal dicht. Later deze uitzending een uitgebreid gesprek... met de dokter van dienst van toen, Frits Kessel. En in Waalwijk werd vandaag de nieuwe aanwinst... van RKC Waalwijk gepresenteerd. Dennis Rommedaal. de Deen, begon het feestje met een kater. Want gisteren... Verloor hij met de nationale proeg met grote cijfers van Armenië. Als je dan nog ziet naar 20 seconden hoe we de doelpunten weggeeft. En, uh, dan leek uh, Armenië net Barcelona. En wij leken uh, een of ander team uit de hoofdklasse hier. We praten ook nog met Beachvolleyballer Volleyballer Reiner nummer door. Over zijn hereniging met maatje Richard Schuil. En correspondent Edwin Winkels praat ons bij. Over de fiscale schijnbewegingen van wereldster Lionel Messi. Tot 11 uur en langs de lijn. Maar eerst Jong Oranje, dat vloor vanavond dus de laatste groepswedstrijd op het EK met 3-0 van Spanje. Oranje was al zeker van de halve finale. En de vraag is dan natuurlijk, wat voor waarde moeten we nou hechten aan deze uitslag? Nou, die vraag leggen we voor aan uh, verslaggever Andy Houtkamp. Nou, die zegt het maar, wat zegt deze Nederlaag? Nou, toch wel meer dan, uh, dan je zou zeggen. Nederland was wel zeker van de halve finale. Maar als Nederland gelijk had gespeeld of had gewonnen... dan was de tegenstander in de halve finale Noorwegen geweest... Uh, en nu is de tegenstander Italië echt een sterke ploeg. Aanvallende ploeg in tegenstelling tot uh, vroeger. Het Catanaccio bestaat gewoon niet meer. En uh, Italië is een geduchte tegenstander. Maar Nederland was, was echt kansloos tegen een heel sterk Spanje. En ja, natuurlijk speelde Nederland met elf andere spelers... dan in de eerste twee uh, wedstrijden echt met het B-team. Maar ook Spanje had uh, zeven andere spelers uh, opgesteld... Dus ja, dat maakt niet zoveel uit. Maar dan zou je ook kunnen zeggen: als Pot gewoon zijn uh, standaard 11 in het veld had uh, gebracht, dan hadden ze a ritme kunnen houden en b had je dan de halve finale tegen Noorwegen kunnen spelen. Dus uh, begrijp ja. je dan de keuze van Pot? Mm -hmm. Eigenlijk niet goed want uh, ik ben ook een groot voorstander van lekker in je uh, never change your winning team. Hij heeft gedacht van rust geven, wat kleine pijntjes laten oplossen. Maar ja, die jongens die hebben twee uh, wedstrijden gespeeld. Het zijn allemaal jonge jongens die moeten daar toch goed tegen kunnen. Mm. En je weet niet hoe zo'n 3-0 nederlaag die echt uh, flink was hoor. Nederland heeft al een paar keer de lat geraakt en een paar kansen gekregen. Maar Spanje was gewoon veel en veel sterker. Bijvoorbeeld de tweede goal van Isco, speler van uh, Malaga, was echt een beauty. Was echt een wereldgoal. Uh, Spanje was veel sterker. En hoe gaat dit dan doorspelen? Uh, tussen de oren. En ja, Nederland speelt wel, voor, denk ik... aanstaande zaterdag tegen Italië... met weer de basis 11, Maar toch, die 3-0, die staat er. Ja, maar kijken even naar het verleden. Kijk even naar het WK in Duitsland. Ja. Weet je nog, we zitten tegen Argentinië. Ook een heel ander team. Vervolgens het EK... in Bern tegen Roemenië. 2-0, ook een heel ander team. Nou, je weet hoe het daarna is afgelopen. Niet goed. Ja. Maar ja, ik, ben een, is... ik ben geen voorstander hiervan. Maar ja, uh, de, ik heb het niet voor het zeggen, hoor Pot wel. En hij zal het uh, uh, goed uh, vinden zo. Maar ja 3-0, ik, ik ben heel benieuwd hoe dat zaterdag uh, zijn weerslag gaat krijgen. Want de, de sfeer, kijk, je kunt zeggen er staan elf andere spelers... maar de sfeer in zo'n team, de, de winnende sfeer van de eerste twee wedstrijd... is ja. natuurlijk volkomen weg. Ja. Komende zaterdag dus de halve finale. Hoe laat? Half negen, mooie tijd, speciaal gedaan voor de Lijn. Dan kunnen we hem mm. mooi live volgen. Nederland tegen Italië, halve finale. Ja, nou, gaan we zeker doen. Dankjewel Andy Houtkamp gaan we gelijk door naar uh, verslaggever Joepes Greuder. Want die uh, ging verhaal halen natuurlijk bij uh, de bondscoach van uh, Jong Oranje, Korpot. Kor, Cor, Cor. Uh, 3-0 tegen Spanje verliezen na twee succesvolle wedstrijden. Dat valt niet mee. Nou, ik licht er echt geen seconde wakker van. Dat kun je niet menen. Ja, dat meen ik echt. Het momentum, het positief gevoel, de flow, is die nou weg? Nee, absoluut niet. Want, uh, we hebben bewust gekozen voor deze opzet. Uh, omdat uh, Italië heeft een dag meer rust. Of, en dat is ook Noorwegen. Uh, wij spelen dus wedstrijd 1, twee dagen daarna wedstrijd 2, twee dagen daarna wedstrijd 3, twee dagen daarna wedstrijd 4. Dus uh, de fysiologen hebben uitgezocht uh, dat het uh, een verval kan opleveren van 20%. Ik weet dat het voor jullie niet interessant is, maar wij kijken daar wel naar. Dat is zeer interessant als dat zo is. Um, maar ja, uh, wie, be wie bepaalt de opstelling, Kort? Dat is dan toch, zij bepalen dus mee de opstelling. Nee, die heb ik bepaald, omdat ik daarachter sta. Ik heb zelf ook fysiologische achtergronden. En uh, met de academie van lichaamconfidenten, dus ik weet wel waar ik over praat en wat ik doe. Um, de afgelopen dag heb je gezegd: het is geen speeltuin, nee. uh, geen zand in de motor. Nee. Uh, dat heb je met deze wissels natuurlijk wel gedaan. daar nou, ben ik het helemaal niet mee eens. Dit was een heel ander oranje. Dat klopt, maar wij hebben, wij hebben natuurlijk heel veel getraind. We hebben ook heel veel partijen gedaan, 11 tegen 11 Met dit elftal tegen het, zeg maar, het, het, het, het, het echte team. En daar was geen verschil aan te zien, tuurlijk. Hier zitten nog meer jongere jongens in. Er was minder, wat minder power in, uh, maar... Uh, ik moest zeggen, ik zag geen verschil en ik had er ook geen probleem mee. En laten we nou eerlijk wezen, we zijn er half uur weggespeeld. En dan heb ik ook genoten van de Spanjaarden, echt genoten van de Spanjaarden. Maar bij 1-0 moeten we 1-1 maken. Dat is een levensgrote kans. Dat wordt vaak vergeten. Dat, dat, dat draait een wedstrijd. Dus bij, in het tweede al bij 2-0 moeten we 2-1 maken. Een paar keer achter elkaar zelfs. Dat, dat klopt, maar je maakt het jezelf zo moeilijk. Je hebt, omdat je een geweldig elftal hebt, uh, de Spanjaarden hebben Isco, Malaga, heel zwaar seizoen. Heeft lekker lopen ballen. En nu heb jij een rotgevoel, een katergevoel? Nou, ik heb helemaal geen katergevoel. Nee, absoluut niet. Omdat jij denkt dat je dit momentum zeg maar, toch kan bewaren? Ja. Die overwin onoverwinnelijkheid die je had? Ja, met die ploeg wel, natuurlijk wel. Ik, uh, ik ga daarvan uit, ja. En dat volgens de deskundigen, en er is maar één echt deskundige: Noorwegen wat minder aangeslagen wordt dan Italië, had je daarom niet de eerste willen worden? Ik heb al vanaf het begin gezegd dat Italië of Noorwegen mij helemaal niet uitmaakt. Als je de uh, Europese kampioen wordt, worden, en dat willen we nog steeds, dan moeten we van Italië ook kunnen winnen. Ben je vaak eerlijk, hoor? Volgens mij wel. Ik ben heel eerlijk, ja. Ben je niet een beetje geschrokken? Wij allemaal wel. Nou ja, dat uh, natuurlijk, je schrikt wel eens van, uh, van een totaliteit, van een half uur uh, dominant voetbal van uh, Spanje. Maar ik heb ook wel weer gezien, en dat vond ik dan wel weer leuk, ik kijk dan misschien iets positiever in het leven dan, uh, dan heel veel andere mensen. Uh, ik heb de tweede helft uh, veel meer balans gezien tussen Spanje en Nederland. En dat moeten we ook erkennen. En dan zien we ook dat we gewoon ook aardig kunnen voetballen. En misschien wel niet op het allerhoogste niveau hetzelfde als Spanje. Maar we creëren wel heel veel kansen. En dat Durf, is ook wat. Durft een coach te zeggen als hij spijt heeft? Ik hoef geen uh, spijt te hebben, want ik heb gespijt. Okay. Je zult de komende dagen wel meer uh, ja, met de ploeg bezig zijn om te laten zien dat Oranje ook van Italië kan winnen. Daar zijn we al lang mee bezig. Dus, uh, dus, uh, we weten wat we tegen Italië kunnen verwachten. We hebben toen met drie nog van verloren. We hebben overigens een heel ander elftal. En we gaan gewoon uh, voor de winst uh, tegen Italië. Want uh, dat is de enige mogelijkheid om in die finale te komen. En als er kritiek is zo de komende dagen, van waarom heeft hij dat gedaan? Hoe reageert Corpat dan in het algemeen? Nou, uh, ik sta er gewoon helemaal achter. En uh, kritiek krijg je altijd. Bedoel, ja. Dat is inherent aan voetbaltrainer uh, zijn. En uh, soms is het gefundeerd en soms is het ongefundeerd. We hebben 16 miljoen mensen die het allemaal beter weten in Nederland. Dus uh, ja goed, uh, helaas uh, voor deze mensen moeten we met onze technische staf en ik dan als eindverantwoordelijke de beslissing nemen. En dat doe ik met veel plezier en, uh, en met volle overgave. Dus wat dat betreft heb ik daar absoluut moeite mee. De bondscoach, Cor pots. Nou, uh, die hebben we gehad. Gaan we even naar een van de spelers, Leroy Ver. Was hij ook verrast dat er in één keer elf andere spelers op het uh, veld stonden tegen Spanje? Ja. Aan de ene kant uh, weet, je, weet je dat we al door zijn. En, uh, een aantal jongens die uh, verdienen ook om, uh, om te spelen. En met name in de training kon je dat zien. En, uh, ja, we hebben de kans gekregen, alleen uh, ja, het, was niet, uh, het was niet goed. Zijn de spelers erin gekend? Is dus het een beetje overlegd van laten we het zo of zo doen? Ja, uh, Natuurlijk weet je dat er andere jongens, andere jongens spelen. Maar ja, we weten ook dat we, dat we genoeg kwaliteit hebben. En, uh, ja, helaas was het vandaag niet te zien. Maar ja, we zijn ervoor getuigd dat wij ook uh, dus de andere jongens dezelfde kwaliteit hebben als de, als de andere jongens. Maar, en de trainer heeft, uh, heeft aangegeven dat, uh, dat wij ook, ook konden. Alleen uh, vandaag is het er uh, helaas niet uitgekomen. Het positief gevoel was er, het momentum, alles. Er zijn filmpjes van jou ook, uh, de raps, alles. alles de, de flow noemen ze dat. Uh, is die weg nu? Uh, nou, weg niet, maar ik denk dat we wel even achter onze uh, oren moeten gaan krabben als, uh, als je met 3-0 verliest. Het is natuurlijk, uh, ja wat ik zeg, het Spanje hebben heel veel, heel veel kwaliteiten. Maar wij, uh, we doen zeker niet, uh, niet zo ver onder van hen. En dat, dat, uh, we hadden vandaag de kans om het te laten zien en uh, dat hebben we helaas niet gedaan. Ik denk dat het toch een beetje spijt is, denk je niet? Ja, klopt, maar ja, we, we, we moeten nu gewoon focussen op, uh, op de halve finale... En, we zijn natuurlijk door, dus dat is natuurlijk gewoon positief. Alleen ja, jammer dat je hier met 3-0 met verlies, want dat is gewoon zuur. Maar ja, we moeten nu gewoon focussen op, op Italië en ja, daar al 100% focus op zetten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 En it's a beautiful day. Marine Koster, atleet, goedenavond. Goedenavond. Je zat mee te neuren, hè? <laughs> Dieke <kan> wel. <laughs> ja, dacht ik al, want het is een mooie dag voor je. Je hebt de WK-limiet gelopen op de 1500 meter. Ja, klopt. Ja. 4.06.50. Dat ja. is uh, de tijd die je liep. En vanmiddag twitterde je dat je kriebels in je buik had... en dat het vanavond moest gebeuren. Ja, precies. Het is gebeurd. En hoe? Je hebt zeven seconden van je van je PR afgelopen, hoe krijg je ja, dat van elkaar op de 1500 meter? Nou, het is, uh, ik heb een hele goede winter gehad, uh, geen pijntjes, niet ziek geweest en gewoon een enorme basis uh, kunnen kweken. En um, ja, ik heb al een goede 1000 meter gelopen en op basis daarvan was het gewoon een, een tijd onder de 4.10, rond de ja, 4.8, 4.7 mogelijk. Mm -hmm. en, maar dat we dit vanavond zou lopen, ja, dat had ik gewoon echt niet gedacht. Nee. Nee. Maar, maar als jij je PR ook verbetert, doe je het gelijk met een paar seconden. Ik heb ze er even bij gepakt. Ah. Ze, ze zitten in mijn hoofd. Maar ik heb ze wel gezien tussen 207 en nu. Er gaan steeds ja. drie, vier seconden gaan eraf, geloof ik, of meer. Ja, ja. ja, maar dit is wel een echte uitschieter. Uh. Ja, ja, maar is dat de, de enige verklaring? Is gewoon een, goed, uh, een uh, goede, goede winter gehad? Uh, ja, ja, ik denk het wel. En ik heb ook wel um, meer aan krachttraining gedaan. En um, looptechniek is gewoon echt heel erg verbeterd. En meer snelheid, ja, het is gewoon uh, allemaal dingetjes bij elkaar die gewoon tot uh, ja, tot deze tijd hebben geleid. Ja, hoe snel kan het nog? Hoe sneller kan het nog? Nou ja, nu heb ik natuurlijk het gevoel van, ja, het kan nog sneller. Um, ja, ik had helemaal geen moeite om het lopen en die laatste 400 meter nam ik de kop. En ik, ja, het kostte zo weinig moeite en ik zag die tijd, ja, 100 meter voor de finish zag ik een tijd zijn. ik dacht, nou, als ik nu doorloop, dan ga ik gewoon heel hard lopen en uh, ja, dat deed ik ook gewoon. Hmm. Nou is het zo dat je nu heb je de B-limiet Die gelopen. Ja. Suzanne, uh, Suzanne Kuiken heeft ook de B-limiet ja. gelopen. Ja. Hoe is dat dan nu ten aanzien van het WK? Want ik, er mogen er geen twee toch met een B-limiet naar de WK? Mag er toch maar één? Nee, klopt. Ik, ik heb net gehoord dat uh, zij al 4,659 en ik 4,650. En dat zou betekenen dat zij dus uh, de A-limiet moet lopen. Om uh, sowieso zeker te zijn dat ze mag gaan. Dat heb ik net gehoord. Of dat echt zo is, dat weet ik niet. Maar dat moet morgen even. Uitzoeken. En de A-limiet is nog een seconde sneller, hè? 4.05.50, ja. geloof ik? Ja, klopt. Ja. En zit dat er voor jou in? Ja, ik denk het wel. <laughs> dat gevoel heb ik, ja, het ging zo makkelijk. Dat, uh, ik weet niet hoeveel er nog af zou kunnen. En het moet natuurlijk wel weer een perfecte race zijn. Want het weer was gewoon uh, prima, was geen wind. Hmm. En, uh, maar goed, ik, ik denk echt wel dat het nog harder kan. Ja, ja. Die, die tweestrijd met, uh, met Suzanne... Die, ja. Ja, die, die, die Pep je natuurlijk ook op, kan ik me voorstellen. Als zij daar zo de alimiet loopt, dan mag zij dus op papier uh, naar het WK. Maar als jij dan een ja. snellere alimiet loopt, mag jij weer naar het WK? Nou, volgens mij, als zij de alimiet loopt en ik de delimiet, dan zou ik ook gewoon mogen gaan. Oh. Maar dat is nog niet, uh, ja, dat denk ik. <lacht> dat hoop ik maar. Uh, dat is nog niet zeker, maar dat moet ik even nog allemaal afwachten. Hm, het is allemaal nieuw ook voor je, hè? Ja, ja. ja, ik had niet verwacht dat ik zo'n stad zou maken. Dus nee, ja, ik kan me ja, voorstellen. Ja, ja. Omdat je er ook niet op gerekend hebt, hè? Het WK, uh, ja. Past het WK dan wel in je schema? Ja, ja. kijk, mijn coach die zei van, het is zo goed, je kan echt, die limieten kan je halen. En ik heb zoiets van, nou, we zullen wel even zien. Eerst even 3, 4, Ja, en nu maak ik gewoon zo'n uitschieter en dan loop ik het gewoon. Ja. En heeft hij gewoon gelijk. Ja, en anders dan zorgt hij wel dat het in je schema past. Dat kan natuurlijk ook nog. Zegt ja. zeg tot slot, het is nog vrij vers, maar heb je al reacties gehad? Ja, ik heb superveel reacties gehad. En elke publiek hier was echt nou, super. Elke ronde werden we gewoon heel erg aangemoedigd. En dat heb ja, je toch al op in zo'n race. Dus ja. de sfeer was ook heel erg leuk. Ja, want we was een wedstrijd in Nijmegen. Ja, klopt. Dat moeten we er even bij zeggen. Nou, nogmaals uh, van harte gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Op naar de 4.05, zou ik zeggen. Of doe het dan gelijk onder de 4. Nou, laten we niet uh, te enthousiast gaan worden. <lacht> nee, goed. Uh, we, ga, we gaan nog van je horen. Dankjewel. Oké, dank je. Oké, goed. Dag, Marijn Koster was dat. Dat leed op de 1500 meter, die zomaar in één keer... een seconde of zes van haar record afliep. Uh, zeven zelfs. En nu de Belimiet voor het WK heeft uh, gehaald. Goed, dan het Grand Slam toernooi in Scheveningen. Um, dat is een weerzien voor, uh, voor de beachvolleyballers. Want dat gaat over beachvolleybal, uh, Met name dan voor de beachvolleyballers... Reiner Numedor en Richard Schuil. Het tweetal heeft niet meer met elkaar gespeeld... sinds de Olympische Spelen in Londen... waar een uh, teleurstellende vierde plaats werd bereikt. Vooral Numedor was toe aan afleiding... en verbleef enkele maanden in Azerbeidzjan, waar levenspartner Manon Vlier speelt. Een rustperiode waar hij hard toe was. Uh, het was goed om weer eens uh, even samen met mijn vriendin eens even tijd voor elkaar te hebben na vier jaar, absoluut. Dus, uh, dat was uh, nodig en het was, het was nodig om eens even afstand te nemen van de sport. Want uh, het resultaat in uh, Londen heeft in ieder geval bij mij behoorlijk ingehakt. Het, het was zoals het was en het, het was goed dat het, uh, dat het zo is gegaan. Zeg maar, dat we, dat we in elkaar uh, gewoon even apart geleefd hebben. Uh, uh, Richard en ik dan en uh, nou gewoon even afstand ervan nemen en dan komt er zelf weer gevoel bo boven van, heb ik nog zin uh, heb ik nog ambitie heb ik nog uh, ja, weet je dat komt dan op een gegeven moment gaat het vanzelf weer uh, kriebelen uh, of niet en dat, daar zijn we dan daar kom je dan op een gegeven moment achter ja want wat heeft het jou geleerd uh, nou wat ik zeg dat ik dat ik voor het eerst in, weet ik veel hoeveel jaren een keer echt even afstand heb genomen van de, van de volleyballsport, Of het nou zaal was of beach. Ik bedoel, we zijn uh, uh, bijna twintig jaar achter elkaar doorgegaan eigenlijk. En, uh, nou ja, als je dan een keer echt helemaal uitstapt. Want Dan praat ik echt over een aantal maanden. Dan, uh, ja, ja, dan gaan er oh, dingen in je hoofd komen naar boven die je niet eerder, waar je niet eerder hebt over nagedacht. Want je was altijd bezig met, met je sport. En uh, nu komen er dingen naar boven van uh, ja, wat ga ik uh, hierna doen, na mijn carrière. Want dat, dat het einde in zich komt, dat, uh, dat is duidelijk natuurlijk als je op onze leeftijd bent. Ja, dan ga je over dat soort dingen nadenken. Maar ook van uh, ja, nu kan ik nog steeds spelen, ik ben nog fit. Straks kan het nooit meer. Dat soort gedachten komen ook naar boven. Is er een moment geweest dat je het weer begon te missen? Ik moet eerlijk zeggen, ik had verwacht veel sneller, maar ik was toch blijkbaar wel heel erg klaar met je even naar Londen. En dat heeft ook uiteraard met het resultaat te maken, dat, je dan, dat het dan net niet is. En maar, uh, ik heb uitstekend vermaakt ook met andere sporten om wel fit te blijven, want dat wilde ik. Ik wilde wel fit blijven voor mezelf, gewoon, want ik denk als je deze leeftijd helemaal, helemaal niks meer gaat doen uh, vier maanden, dan duurt het uh, een jaar voordat je weer op het oude niveau bent. Dus ik, ik ben altijd fit gebleven, ik heb mijn krachttraining gedaan en uh, ja, dat, uh, dat heb ik niet gemist. Ik begon het te missen toen, de, toen, de, toen het toernooi weer begonnen. Dus toen de, toen de kalender weer begon en, en je, dan ga je toch de resultaten kijken en dan denk je, oh ja, dan, dan, dan begint het te kriebelen. Dan denk je, stonden wij altijd tussen in het schema en uh, dan, dan uh, begint het echt zo van shit. En nou, nou, wil ik weer, nou wil ik toch weer meedoen. Het mooie is dat op het moment dat je dat vertelt, van, dat je het begon te missen, dan komt er ook een hele brede lach op jouw gezicht. Nou ja, ik vind het echt, echt leuk. Ik heb volleyball altijd leuk gevonden. Het is voor mij altijd een soort van hobby gebleven. Ik, ik, ik heb nooit, ook met trainen, weinig, met tegenzin staan trainen. Ik, uh, ik vind het gewoon een leuk spel. En uh, ik ben nog fit genoeg. Of ja, goed. Nu zijn we dus niet zo fit, uiteraard, als afgelopen jaar. Want dan hebben we een hele gedegen voorbereiding gedaan op het Olympische seizoen uiteraard. En dat hebben we dit jaar niet gedaan. Dus het is even kijken of het lichaam het goed houdt. Want er komt wel nu behoorlijke belasting meteen op met al die toernooien. Dus daar ben ik nieuwsgierig naar. Maar verder, uh, ja, het balgevoel en zo was zo weer terug. Uh, dat soort dingen dat, dat raak je toch niet kwijt. Je hebt natuurlijk uh, duizenden, duizenden uren al uh, gemaakt in je carrière. En, dus dat, en, en de afstemming tussen ons, uh, we kennen elkaar door en door, dat is ook snel terug. Het is met name de fitheid die dan nog een beetje ontbreekt. En, het, en het, even het ritme van de wedstrijden. Ik uh, verwacht dat we toch binnen een paar toernooien wel weer aardig uh, mee kunnen doen. Dat hoop ik. Want wat wordt dit dan voor seizoen? Uh, lekker ballen of toch wel een bepaald doel? Ja. Dat, nou we hebben niet vooraf een doelstelling zoals de afgelopen jaren. Um, het, de doelstelling is nu zo snel mogelijk nu we weer fulltime uh, ermee bezig zijn om zo snel mogelijk weer op dat niveau te komen of daar in de buurt te komen van wat het moet zijn. Dus dat is eigenlijk de doelstelling en niet zozeer in medailles of uh, kijk als wij goed zijn zijn wij gevaarlijk. Uh, dat geldt nog, dat denk ik nog steeds. Maar uh, ik ben ook heel benieuwd, uh, de rest traint door. En uh, wordt uh, sterker en, uh, en uh, maar gaan minder fouten maken, die jonge jongens. Ik bedoel, vorig jaar uh, konden ze nog net verslaan. Het kan best zijn dat die jongens ons voorbij gaan. Maar uiteindelijk moet dat ook een keer natuurlijk. Rijn, en maar door. Was dat tegen Floris van Horen een doorslaand succes? Is de rentree nog niet geworden, maar wat niet eens kan er komen. De eerste wedstrijd tegen het Poolse duo ging met 2-0 verloren. Morgen spelen nummer door aan schuil hun tweede groepswedstrijd. Bij de mannen wisten alleen Alexander Brouwer en Robert Meeuwissen hun eerste groepswedstrijd te winnen. Bij de vrouwen was Nederland wel succesvol. Titelfavorieten Marlijn Meppeling en Sophie van Gestel wonnen beide groepswedstrijden. En ook Sanne Keijzer en Marleen van Iersel begonnen het toernooi met twee mooie overwinningen. In de finale van de playoff, want we gaan naar Mark Smeets, voordat we zo meteen naar EK 88 dag 2 gaan. Want daar zit u op te wachten, dat weet ik. Maar we hadden het eerst nog even over de NBA. Um, daar heeft San Antonio Spurs met ruime cijfers gewonnen van de Miami Heat. De stand in de beste basketbalcompetitie. is nu 2-1 in het voordeel van de Spurs. Mark Smeets, goedenavond. Goedemorgen, um, De overwinning van de San Antonio die viel mij en jou en iedereen eigenlijk op door de scoren. 113 tegen 77... Dat moet bijna een historische uitslag zijn. Um, de 77... had acceptabel geweest... als er geen 113 tegenover had gestaan. Ja. Um, de overwinning was dus heel ruim. Uh, en die kwam tot stand... omdat de wedstrijd... gesloten werd... na, denk ik... drie minuten in het vierde kwart. Dus de laatste negen minuten. Toen is er... Uh, voor niks gespeeld... en. Toen is die score opgelopen. Maar feit is dat uh, de twee grote sterren van de Miami Heat gisteravond... laat het maar op gisteravond halen, het was vannacht... maar gisteravond in uh, San Antonio weggespeeld zijn... door hun jongere tegenstanders. Mm -hmm. dat, is, dat was opvallend. En dat ze geen greep op de wedstrijd konden krijgen. En dan hebben we het over Dwayne Wade mm -hmm. en LeBron James. Mm -hmm. En de, de, de twee succesvolle mannen van de wedstrijd... Waren twee voor het grote publiek totaal onbekende kerels, Green en Neil. Ja die ook voor het eerst, voor het eerst ook geloof ik in de finals uh, meedoen. hè? Ja, maar ja, dat moet altijd een eerste keer zijn dat je ergens meedoet. Ja, nee, maar, maar het, het, dan het, zo beginnen. Uh... Nee, maar het feit, was, het feit was gewoon dat zij precies deden wat er van ze verwachten. Uh, namelijk als ze vrij stonden dat ze die bal gooiden. En die ballen vielen allemaal goed. Dus uh, ze schoten tegen een waanzinnig procent die drie raak. Mm. En ze werden vrijgelaten. En, en dat is natuurlijk aan te rekenen uh, bij de verdetten van uh, Miami. Ja. Uh, heeft je dat verrast? Dat, dat de wedstrijd zich op deze manier ontwikkelde? Ja, want ik denk, ik denk nog altijd dat LeBron James een fantastische basketballer is. Die bijna geen uh, falen kent. En ik heb de afgelopen weken heb ik een aantal wedstrijden gedaan. Want ik, ik mag commentaar geven bij uh, Sport 1. En, en dan zie je zo'n hele wedstrijd. Dan krijg je dan een totaal ander beeld dan bij een samenvatting. Dan, mm -hmm. En nu zie ik dus een man die echt uh, niet durft. Die het uh, karakter van de wedstrijd niet kan bepalen. Mm. Uh, en dan denk je van, jeetje mina, als je zo goed bent. Als je zo groot bent. Als je, als je kan wat hij allemaal fysiek kan. Maar je bent niet in staat om dat wat je geestelijk wordt ingegeven te vertalen naar uh, acties... Dan, dan is dat heel opvallend, ja. ja. Hij was gisteravond niet bestaande. LeBron James deed mee, maar daar is alles mee gezegd. Ja. Is dat een beetje te vergelijken met uh, Messi bij Barcelona? Op het moment dat hij het niet goed is, dan stort het hele team een beetje in elkaar. Nee, want dan, dan zijn er ook nog altijd andere mensen. Maar die, die bleken dus ook niet in staat nee. om te kunnen vertalen. En, ja. en dat is... Kijk... Uh, Topsport is eigenlijk heel erg makkelijk. De, de, de, de beste denker wint. Niet de beste uitvoerder, maar de beste denker wint altijd. Degene die het beste zijn zaken voor elkaar heeft. En uh, daar moet je uh, coach hier van San Antonio een dikke pluim voor geven. Hij slaagt er altijd weer in om zijn spelers goed te krijgen. En of ze nou Neil of Green heten, dat maakt helemaal niks uit. Mm. Maar ze stonden op de goede plaats en ze deden goede dingen. Dat is heel erg knap. Ja. Hoe is er in, in, in de States gereageerd op deze nederlaag? Want dat is daar natuurlijk hot nieuws nu. Nou, uh, Wade was al een beetje geroosterd. Uh, en LeBron James kreeg daar een, forsi, met een, een verse portie overheen vannacht. Een heleboel uh, columnisten, sportcolumnisten vragen zich af... of hij inderdaad wel in staat is om deze wedstrijdserie nog uh, te doen draaien. Of dat hij helemaal opgespeeld is. Dat, ja. dat, dat wordt nu... Gezegd. Kijk, als je, als je fysiek helemaal op bent, als je dus door slapen en door gezond te eten... en door, weet ik wat, uh, goed leven niet meer in staat bent om op je oude niveau te komen... dan heb je een probleem. En je ziet hem heel langzaam achteruit gaan. Ja. En dat, dat is opvallend. Ja. Want vorige week toen je hier in de studio zat, hadden we het over uh, uh, Tony Parker. En uh, dat ja. is een beetje de kleine Nederlandse inbreng in, in, in de finals. Die viel geblesseerd uit. Is daar al meer ja. duidelijkheid over? Nou, dat was, dat was heel opvallend. Ik dacht, hij, was, hij zag er pips uit, zei ik tijdens de, de live-uitzending. En uh, ik, ik wist niet wat er was. Ik dacht, ik dacht misschien dat hij ziek was geworden, dat hij gekotst had ofzo. Maar hij blijkt dus een, uh, een, een behoorlijk heftige blessure in zijn been te hebben. En daarvoor is hij naar de kleedkamer gegaan. En hij, wo hij wordt questionable geacht voor de vierde wedstrijd. Ja. Dus uh, misschien dat hij niet eens uh, op het veld komt. Ja, goed. Maar de vraag is of het nodig is. Want ze hebben nu ook gewonnen. En uh, ik heb begrepen, volgens de. Jawel, je hebt ze wel nodig. Je moet eerst moet je met je vijf vaste mensen moet je beginnen. En, en uh, daar hoort het parker bij. Maar als je niet kan spelen, ja, dat, dan ja, moeten ze allemaal ja, spelen. Ja. ja, nee, wat ik ook wil zeggen is dat uh, tot nu toe, als je naar de statistieken kijkt. dan zijn clubs die in de final met 2-1 voorkomen. Nee, in 90% van de gevallen winnen ze. Ja, dat zijn ja. Maar als morgen, als morgen alles gaat lopen bij Miami. en als. en daar zit eigenlijk de hele basketbalwereld op te wachten. en als LeBron James zijn team kan optikken. dat hij niet eens heel erg veel meer gaat scoren. maar dat hij zich echt bemoeit met het spel. Dat hij, dat hij het heft het in handen neemt. Het klinkt allemaal zo clichématig. maar als hij dat gaat doen. Ja, dan heeft uh, Miami nog een kans om op 2-2 te komen hoor. Nou. Goed. Spanning blijft er in ieder geval lekker in zitten. Dank je wel, uh, Mart. Tot de volgende keer maar weer. Hoi. Doe Goed, dan ja, is zover uh, eh, ons... Uh, um, ja, wat zullen we zeggen... dagelijkse uh, kostje... Uh romantiek uit de sportgeschiedenis. Uh, lekker om even terug te gaan rond half elf... altijd uh, in langs de lijn, 25 jaar terug in de tijd... na die prachtige zomer van 1988... toen het uh, Nederlands Elftal voor het eerst in de geschiedenis... de Europese titel voetbal pakte. Oranje zat in Duitsland in groep B... samen met Ierland, Engeland en de Sovjet-Unie. In Keulen begon het toernooi voor bondscoach Rines Michels... tegen de Sovjet-Unie. Europees kampioenschap voetbal van 1988. Het is zondag 12 juni. In Keulen speelt het Nederlands elftal tegen de Sovjet-Unie. Nederland is dus met een formatie waar je de nodige praattekens bij kan zetten, zo bij de aanvangsfase. De linkerkant, wat gaan we daar uh, precies beleven? Met Van het schip aan de linkerkant en dat is toch ook wel verrassend. En niet Gerard Vanenburg, Perry van Haarles. Goeie, strakke voorzet, Bordman de lucht in. Bordman komt goed terug op Koeman. Kan misschien uithalen, maar toch Koeman komt het wel. Uitstekende redding, dat sta je. Wat kan je nog wel zien? Rijkheid speelt hem nu richting Wouters. Op de middelhuis van het veld, 10 meter over het middenlijn. Geeft aan Koeman. Koeman kan de 16 meter binnen. Geeft hem de figuurlijk. gaat schieten. komt die wel. En het dat is, de dat sta dat en voor, goed die bal in Bosman, Bosman kan hem niet bij. Het is goed, net nog die weg weg. Eerste goeie. Bellenhoff kan de bal inderdaad aannemen, hij gaat uh, van Tigre uitspelen. Benanoff met een gevaarlijke Oh, uitstekende weg van Breukelen zegt. Prima gedaan Hans van Breukelen, maar wat werd van Tigre daar gemakkelijk uitgespeeld door Benanoff? Je ziet hem de hele wedstrijd niet en dan is hij ineens levensgevaarlijk. En werd Hans van Breukelen, dat moet geconstateerd worden. Oranje voor hem 0-1 achterstand. Maar nog toch met een goede bal, en dan kan Van Arnh niet bij komen. En dan komt die knal, en oh, dan gaat hij erin. Dus een doelpunt voor Rusland, zegt. Wat een onverwacht moment is dit van de, slag de geweest. Die de bal ineens op de slot van van met Bernard De Rats, de nummer 8. En zo leidt de Sovjet-Unie-Potfling tegen alle verhoudingen in met 0 tegen 1. Nemo nee. van Van Aarden die even op zich moet laten wachten totdat Falenburg naar de kant komt. Heeft absoluut geen goede wedstrijd gespeeld. De wissel is in elk geval daar van Basten in de plaats van Gerald Falenburg. Laten we kijken of Van Basten inderdaad. Zo verschrikkelijk gemotiveerd is als hij de laatste dagen heeft doen laten blijken. Want als het hele zelfstand ging wandelen, maar ging verpakken en privé-training houden, dan schoot hij de ene na de andere bal op Joop Hielen om zijn frustratie kwijt te raken. Komt die bal van Van Aalen? Komt hij voor het doel? Wordt doorgekoopt door Gullet. En dan gaat hij tegen de wachten. We hebben ook geen geluk. Hij mag er niet in. Hij mag er gewoon niet in. En nu is het dan afgelopen, zegt Gijzer de Pauli. Nou, hij heeft in ieder geval voldoende tijd bijgetrokken. In Nederland, zo liefst het eerste duel. Verrassend en ongediend, maar wel met 0 tegen 1. Goed spelen en toch verliezen. Dat is het bitterste dat een voetballer kan overkomen. We hadden allemaal dat gevoel na de ontmoeting tegen Rusland. Na die lange voorbereiding, waarin we echt lekker bezig zijn geweest... viel het optreden door dat doelpunt naar rust in het water. Een enorme kater. Het dagboek van Ronald Koeman. Ja, dat, dat vind ik nog steeds wel, dat wij best die wedstrijd wel goed speelden. Het uh, was heel enthousiast, het was in Keulen. Uh, heel Keulen was, uh, was oranje... Uh, ja, de Russen wisten we. Dat was een ploeg uh, waar je rekening mee moest houden, met name in de omschakeling naar de aanval. Zaten toch heel veel spelers met heel veel snelheid voorin. Belanov, uh, Protasov, uh, die namen die zeggen uh, waarschijnlijk iedereen nog wel wat. En uh, ja, dat, dat beeld ontstond ook wel een beetje in de wedstrijd. We waren de betere, we waren het meeste balbezit, waren ook wel een aantal kansen. Maar ja, de kool viel niet en, en die viel aan de andere kant. Teleurstelling, Want uh, je zit in een pool met, uh, met vier ploegen en je speelt drie wedstrijden. Nou ja, Maat drie wedstrijden, dus ja, dan, dan is iedere overwinning heel belangrijk. En, en iedere nederlaag die je tegenkomt, uh, geeft dan uh, in ieder geval minder kans om verder te gaan. Dus ja, al met al was dat wel uh, een streep door de rekening. Ja, Michos was altijd rustig na een wedstrijd. En, en ik kan me wel herinneren dat die dag na met een aardig goede analyse kwam. En, en, en toen hebben we de wedstrijd ook nabesproken. Maar op zo'n moment dat, en dat heb ik zelf ook als trainer, dat je direct na een wedstrijd, ja, dan heerst de teleurstelling of er heerst, heerst blijdschap. Ja, dan ben je als trainer niet zo veel aan het woord. Dan, dan laat je iedereen dat verwerken. Ja, de teleurstelling, dat zag je, dat voelde je. En, en stilte in een kleekamer na afloop. Want ja, we hadden met een hoop dingen rekening uh, gehouden, maar niet met een nederlaag. Natuurlijk is dat een stukje ongeloof dat je als je slecht speelt, geen kansen creëert. Ja, dan is het een normale uh, dat je een wedstrijd verliest, maar dat was toen niet zo. En, en dat gaf dan ook wel weer vertrouwen voor de volgende wedstrijd. Dat, dat is dan wel weer het voordeel. Ja, ik was ook wel weer, toch wel weer uh, redelijk snel. Op het moment dat je natuurlijk zo'n wedstrijd verliest, dan, dan slaap je altijd al, al moeizaam en slecht na een wedstrijd. Ja, dat dat houdt je dan wel bezig dat je zo'n wedstrijd verliest. Maar de volgende dag, ja, dan moet je wel weer uh, opstaan en, en, en, en verder. Ja, dan richt je, je weer op de volgende wedstrijd. Want ja, het kwam om, de, om de twee, drie dagen, moest je spelen. Nederland verloor dus van de Sovjet-Unie. De andere wedstrijd in Pool B was tussen Ierland en de Engelse selectie... met spelers als Robson, Hoddle, Beardsley, Lineker en Barnes. De Ieren zorgden in Stuttgart voor een verrassing door met 1-0 te winnen. Bij Oranje was de voorbereiding op het Europese kampioenschap... voor spits Marco van Basten allesbehalve vlekkeloos verlopen. Sterker nog, Van Basten overwoog zelfs om af te zien van deelname aan het EK. Dat gebeurde uiteindelijk niet. In 1987 werd hij nog voor duizenden tifosi gepresenteerd als de nieuwe spits van AC Milan. Uh, maar zo vlak voor het EK van 88 zag het er voor Marco van Basten een stuk minder rooskleurig uit. Zijn seizoen was gekenmerkt door problemen met de enkel, operaties ook. En daar kwam op het laatste moment een nieuwe blessure bij, opgelopen in een oefenwedstrijd tegen Real Madrid. Donderdagavond was het gebeurd. Ruud Gullet was getuige. Hij kopte iemand op zijn achterhoofd en toen had hij een flinke baal op zijn hoofd. En iedereen dacht dat hij nou een hele schudding had. Toen hoorde ik de dag naderhand hoorde ik dat het gescheurd was. Dus ik maakte me nogal zorgen over. De diagnose vanuit Italië: gebroken jukbeen. En dat betekende zo vlak voor het trainingskamp van Oranje... veel werk te verrichten door bondsarts Frits Kessel. We stonden dus op het punt om de maandag daarna het trainingskamp te starten. In, in Noordwijk, hè? In Noordwijk, ook toen al. En daar, daar heb ik toen Marco dat verhaal vertelde tegen hem gezegd... van joh, ik kom je op Schiphol ophalen. En we gaan meteen maar het medische kanaal in. Want die trainer die wil, hom of kuit, die wil weten wat de prognose gaat worden... en op welke termijn je beschikbaar bent... Dus u stond daar op Schiphol? Hij kwam daar in de aankomst al en u dacht? Hij komt, de deuren gingen open en er kwam een blauwe oog naar buiten toe. Maar, maar, maar... Hij zegt, ik heb nog niet veel in de spiegel gekeken. Dat moet ik ook maar niet doen ook. Maar zijn linkeroog zat helemaal dicht. U had toch gelijk al wel een idee hoe erg het was? Oh, jawel, het was echt. Het was heel echt. Dus we, ik doe meteen even een uh, telefoontje bevestigend... naar het fysiekhuis gemaakt dat we eraan kwamen. Daar met alle, alle EK's... Voor een international die in de problemen zit, ontvangen. En eigenlijk meteen na het eerste onderzoek. een, een redelijk geruststellend eh, verhaal te horen gekregen. We moeten opereren. Die botjes die zijn verschoven. en die moeten op hun plaats gezet worden. Dat ja, kan de jukbeenbederen waren dat dan? Ja. En dat, eh, dat kan alleen per operatie. Dan moet je een schuifje erachter zetten. en dan druk je die, die twee botjes weer goed op hun plek. En al afwachten, geruststellend, zei u? Jawel, want het verhaal wat er daarna kwam was... Eh, als de operatie goed verlopen is, en dat zullen we vandaag meteen gaan doen... Dan, eh, dan kan hij een dag of vijf, zes later training hervatten. Niet koppen, geen kopballen, was het advies. De donderdag, toen het trainingskamp dus vier dagen bestond... kwam Marco het ziekenhuis uit en Rines Rienes... Die zag hem komen en die zonk het hart helemaal in de schoenen. Hij dacht helemaal ingepakt en afgeplakt. En nou ja, het, het was niet een, een, een, een uh, geruststellend gezicht. Met zijn nieuwe blessure verminderen de kansen van Marco van Basten... om in Oranje opgenomen te worden. Uh, wat denk je over je basisplaats in Nederland zelf dan? Ja, uh, dat is uh, op het ogenblik een beetje moeilijk om daar iets over te zeggen. Ja. Het lijkt er een beetje naar te zien dat het... Uh, ja, dat ik een beetje twaalfde man dreig te worden, maar nou ja, we hebben nog een aantal dagen, ja. maar we zien wel. De lastige positie van Marco van Basten, niet de eerste keuze in de spits en dat vrat aan hem. Nol de was destijds de assistent van Rinus Michels. Iedereen moest, moest 100% fit zijn om aan wedstrijden mee te doen en Marco was niet echt fit, die was geblesseerd. En eh, vandaar dat hij niet, eh, niet speelde. Het was ook wel zo dat hij veel contacten had toen met Kruijf. En in die tijd lag eh, Michels en Kruijf, dat lag niet zo lekker. Maar of dat, eh, dat had geen invloed op het wel of niet spelen van Manko. Nee. Hij zat er wel mee, Van Basten. U noemde al de naam van Kruijf, was ook een soort van adviseur van Van Basten. Hè? Die had tegen hem gezegd, ja, misschien moet je wel overwegen... om helemaal niet naar dat EK te gaan. Um, hoe serieus werd dat nog, die kans dat hij af zou haken? Ik geloof dat we een wedstrijd hadden tegen Roemenië... Eh, en in het Olympisch Stadion, als ik me goed herinner. En, en ik weet wel dat we in de bus terug eh, waren de problemen. En Michels zegt, ga jij eens met die Bas te praten? Ja goed, ik, je komt beide uit Utrecht, dat heeft toch een bepaalde band. En ik heb dus na de wedstrijd in Zeist in het hotel hebben we samen zitten praten. En eh, nou, toen, toen bleek hij wel overtuigd dat hij gewoon mee moest gaan. Hoe ging hij op het trainingsveld om met het feit dat hij ja, op dat moment niet de eerste keuze was? Hij, hij deed zijn best. Hij trainde heel veel met, apart met met bedverlingen om fit te worden. Hij trainde wel een een of twee keer extra per dag. Maar Marco werd fit. Ja, en dan kon je niet meer om hem heen natuurlijk. Ja, tot zover deze bijdrage van Edwin Cornelis. De morgen in aflevering 3, uiteraard het dagboek weer van Ronald Koeman. En dan een reportage met Jaap de Groot, chef-sport van de Telegraaf. En toen ook al een van de vele volgers van Oranje. Llega así esta manera, no tienes la culpa. Caballo le lantabana, porque muy despreciado. Por eso no te perdonen, no llorar. Ese amor llega así de esta manera, no tienes la culpa. Amor de compraventa, amor del de pasado. Ven, vende. Ven, ven, ven. Si no te ya callé, No te encuentro posible no te encuentro de verdad? Por eso un día no encuentro de nada, ya callé. van de Gypsy Kings uit 1988. Gisteren beleefde Dennis Rommendaal de slechtste dag... uit zijn voetbalcarrière. En vandaag ging de champagne open. Dat klinkt raar, maar het is echt waar. Want gisteren werd Rommendaal met Denemarken... in een WK-kwalificatiewedstrijd... vernederd door Armenië. En vandaag werd Rommendaal gepresenteerd... bij RKC Waalwijk. Verslaggever Steven Dalemoud. Wie op YouTube Dennis Rommendaal intypt... krijgt als tweede optie Dennis Rommendaal Speed... Snelheid is voor Rommedaal de belangrijkste kwaliteit. Maar vandaag even niet. De journalisten die op afspraak om kwart voor twee met de microfoon in de aanslag klaarstaan... hebben genoeg tijd om nog even wat sterke verhalen te vertellen. Maar Dennis Rommedaal gaat dan toch achter een tafeltje zitten... en zet zijn handtekening onder een tweejarig contract. Ja, dat, ja. Dat. En zo kunnen we de champagneflessen open een dag nadat Denemarken de kansen op WK-plaatsing zo goed als vergooid heeft door een 4-0-nederlaag op Armenië. Okay. Ja. Proost, hè? Succes op de toekomst, hè? En hoe smaakte die champagne boven? Goed. Ja, heel goed vandaag. Ja, terwijl je toch over het algemeen niet zoveel zin hebt in alcohol als je een kater hebt. Nee, dat klopt, maar het is de eerste keer dat, uh, dat de champagne bij een kater goed smaakt. Morten Olsen, de bondscoach van Denemarken, zei: Het is de zwartste dag uit mijn ja. carrière. Is dat voor jou ook zo? Ja, ik heb, uh, nou ja, dat denk ik, uh, ik heb nooit zoiets meegemaakt. Nee. Want wat gebeurde daar dan gisteravond? Ja, uh, dat is eigenlijk helemaal niks. Omdat uh, niks lukte en alles lukte van uh, Armenië. En, uh, het was een, een wedstrijd uh, waar we echt kansen hadden om, uh, om terug te komen in de pool. Uh, voor de tweede plek moesten we vechten. Maar ja, uh, als je dan zo de wedstrijd ingaat... en als je dan ook ziet na 20 seconden hoe we de doelpunten weggeven... Uh, dan leek uh, Armenië net Barcelona en wij leken uh, een of ander team uit de hoofdklasse hier. Ja. En de kans is nu heel klein geworden dat jullie naar het WK gaan. Ja. De kans is ook nog heel klein dat jij uh, ooit nog op een eindrol zou spelen. Nou ja, ik, ik denk het wel, ja. Maar je zegt, uh, de kans is zo klein dat... Uh, het is, het is niet onmogelijk, maar wel heel klein. Dennis Rommedaal, hij keert dus terug naar Nederland. De afgelopen twee jaren speelde hij bij het Deense Bruntbu. Daarvoor vooral in Nederland. Rommedaal kwam in 1997 ook al uit voor RKC. Hij speelde bovendien voor NEC, Ajax en natuurlijk PSV. Ooyer mag lang aan de bal blijven. Mag lang aan de bal blijven en het verzorgt de assist... Die leidt tot de 1-0 van Dennis Rommedaal Die vorig seizoen op de na-competitie meemaakte met RKC. Rommedaal is een deen, maar hij speelt het liefst hier. Nee, in eerste instantie was een beslissing dat ik graag terug wilde naar Nederland. Ja, oké. Okay. En dan, uh, dan moet je kijken wat, uh, wat de mogelijkheden is. Uh, die heb je niet altijd zelf voor kiezen. Uh, voor de duidelijkheid, je wilt terug naar Nederland. Ja. Omdat je vrouw hier vandaan komt, je kinderen zijn Nederland. Ja, dat ook. Maar ook uh, dat ik... Uh, ...dat ik de Nederlandse competitie eigenlijk uh, uh, miste. Dus uh, de, de manier waar er wordt gevoetbald in Nederland miste ik ook. Dus uh, ja, in, in contact gekomen dan met, uh, met RKC. Goede gesprekken gehad. Uh, meteen het juiste gevoel bij gehad. Uh, en eigenlijk uh, was het voor mij na de eerste gesprek... Eigenlijk ...heel erg duidelijk dat uh, dit was wat ik uh, wilde. En uh, ja, dan zijn er natuurlijk wat onderhandelingen. En uh, dat ging heel snel. Ik, uh, dat was niet zo moeilijk. Wat is het dan aan de Nederlandse competitie wat jij zo uh, bijzonder vindt, wat jou zo goed bevalt? Ja, het voetbal, maar ook, ook uh, wat ik zeg RKC, uh, wat mij bevalt bij RKC en wat ik heb kunnen zien. Ja. Hun willen voetballen, hun durven te voetballen. En uh, ja, ik ga wel eens mis. Maar uh, dan gaan we nog volgende wedstrijd weer in, in eigen kracht, eigen voetbal geloven. Uh, dat spreekt me aan. En ook al was Rommendaal dus een kwartiertje te laat voor zijn eigen presentatie... hij verzekert dat de snelheid, zijn handelsmerk, er nog altijd is. Ik heb niet gevoeld dat de snelheid veel minder is geworden, nee. Alleen ik heb wel gevoeld dat uh, bepaalde dingen meer is geworden. Ervaring, fysieke vermogen, uh, in, in duels, uh, tactisch vermogen, die soort dingen. Dennis Rommendaal tegen Steven Dallebout. Alexander Kristoff heeft de vijfde etappe van de Ronde van Zwitserland gewonnen vanavond. De uh, Noorse wielrenner uit de Katusha-ploeg was na een rit over ruim 178 kilogram. Kilogram, moet je mij horen. 78 kilometer, daar het over. De sterkste in de eindsprint. Hij versloeg de Slovaak uh, Peter Sagan en de jonge Fransman Demar. Boy van Poppel die was op de negende plaats de beste Nederlander. De Zwitser Matthias Frank behoudt de leidersstrijd voorlopig. Blanco-komman Bouke Mollema schoof op naar de vijfde plaats... door het uitvallen van uh, Giovanni Visconti. Want de uh, Italiaan uh, kwam ten val en staakte de strijd... op advies van de ronde dokter. En Robert Wagner heeft heeft in goede de proloog van de Ster ZLM Tour gewonnen. De Duitse wielrenner uit de Blanco ploeg legde de 8 kilometer af... in 9 minuten en 38 seconden. 39 seconden zelfs. En daarmee bleef hij zijn landgenoot Lars Boom drie seconden voor. De Zweedse Ludwigsson finishte als derde. Maar en Boom hadden geluk op, nog, op vrij wat droog parcours te kunnen rijden... en halverwege de wedstrijd ging het regenen en werd het wegdek glad. Goed, dan uh, naar Messi. Ongrijpbaar, maar niet voor iedereen. Edwin Winkels in Spanje, goedenavond. Goedenavond. Want uh, de Belastingdienst heeft hem te pakken, zo gaan de verhalen. Uh, vertel even hoe het zit. Ja, zelfs de Spaanse Belastingdienst die nog een moeite heeft om fraudeurs te pakken meestal. Maar uh, ze hebben ontdekt dat in de jaren 2007, 2008 en 2009... Messi een deel van zijn salaris, niet alles... Het gaat om de imagorechten, de beeldrechten, die hij van sponsors kreeg voor, voor spotjes, advertenties, etc. Dat hij uh, dat bedrag niet heeft opgegeven aan de Belastingdienst. Dan moet je in Spanje gewoon inkomstenbelasting overbetalen. Totaal van 13 miljoen euro had hij 4 miljoen over moeten betalen volgens de tarieven. En uh, dat heeft hij gedaan via een, een slinkse weg, brievenbusmaatschappijen in, in uh, fiscale paradijzen. Hebben ze een uitweg gevonden om die belasting niet te hoeven betalen? Mm -hmm. En nu uh, zijn hij en zijn vader aangeklaagd voor ja. dat uh, belastingtrucje. Ja, je zegt al, ze hebben een uitweg gevonden. Want ik zie Messi uh, tussen de trainingen door niet op kantoor uh, zijn belastingaangifte doen. Uh, dus ik kan me voorstellen dat daar iemand nog omheen dwarrelt... die dat voor hem heeft gedaan. Ja, nee, staat duidelijk in de aanklacht ook dat, dat uh, zijn vader, Jorge Messi, de, de hoofdverdachte is. Dat hij in 2005. Uh, die terug heeft verdacht. Toen was Messi zelfs nog minderjarig. En, en Messi, weet niet precies hoe het thuis aan toe gaat... maar we weten wel dat hij vooral van voetballen houdt... dat hij daar ongelooflijk veel geld voor betaald krijgt. Maar uh, dat geld ja, komt automatisch op allemaal rekeningen binnen. Bij, tegenwoordig zelfs op een, bij een maatschappij, dat, uh, dat maatschappij die hij in Barcelona heeft... en die gerund wordt door zijn vader en zijn oudste broer... het Leo Messi Management SL... Um, dus hij zal zich niet met dat geld hebben bezig gehouden. Dat zei hij vandaag ook op een reactie op, uh, op Facebook. Een hele snelle reactie van, nou, ik ben volledig verrast uh, door dit geval. Uh, we zullen het hierover hebben met onze financiële adviseurs... die dit soort zaken allemaal voor ons regelen. Ja. Uh, heeft de Belastingdienst in Spanje wel vaker uh, beroemdheden uh, in het vizier? De, ja, zeker de laatste maanden, uh, jaren, dat ene corruptie is gedaan en het andere steekt de kop op. Uh, de, de beroemdste oudsporter is uh, Inyaki Urdangarin, die was olympisch handballer en uh, nu de schoonzoon van koning Juan Carlos... Die is jaren bezig geweest, ook niet alleen belastingdiensten oprichten, maar overheidsgelden uh, voor, voor zich houden. Die, die staat voor iets van 6 miljoen euro uh, in het krijt. Ja. Voetballers of grote sporters niet? Er zijn wel altijd discussies over sporters, zoals bijvoorbeeld Autocoruff Fernando Alonso, die uh, officieel in Monaco woont en daar dus zijn belasting betaalt. Vroeger tennissers die allemaal in uh, Andorra gingen wonen. Uh, daar betaal je ook veel minder belasting. Maar dat was in principe allemaal, allemaal toegestaan. Uh, dat ze nu echt zo'n grote sporter hebben, dat was hier bijvoorbeeld op de avondjournaals, was gewoon het, het, het item wat, uh, wat die journaals opende. Hm. Ja, dat, dat, daar kan ik me iets bij voorstellen. Uh, uh, nog even terug naar, naar Messi, die uh, uh, ja, als, als die schuldig wordt bevonden, hij heeft natuurlijk zijn handtekeningen onder die papieren gezet. Wat, wat voor straf hangt er dan boven het hoofd? Het gaat natuurlijk over miljoenen en zo. Uh, officieel, als, je, als je mensen bang wil maken... dan moet je de officiële straf zeggen. Dat zijn zes jaar maximaal gevangenisstraf... En een boete die zes keer het bedrag kan zijn dat hij verschuldigd is. Dus zes keer 24, of zes keer 24 miljoen euro. Ja. Uh, dat gaat allemaal waarschijnlijk nooit gebeuren. Dus zij gaan nu proberen te bewijzen van, uh, dat, dat ze helemaal geen, niet aan belastingontduiking hebben gedaan. Dat het legaal is wat ze, wat ze allemaal deden. Dus zo, zo hard zal het in principe allemaal niet lopen. Maar het onderzoek is geopend. Het is niet alleen de fiscus in dit geval, maar het is het Openbaar Ministerie dat gewoon een strafzaak tegen, tegen de familie Messi heeft geopend. Hoe ja. openen de kranten in Madrid morgen, denk je? Ja, nou, het, het is... beste is ver weg trouwens. Die zit, die, die zit in Zuid-Amerika... waar die gisteren met 1-1 tegen Ecuador speelde... bijna zeker is, met Argentinië voor het WK... Maar ja, dat, dat is natuurlijk groot nieuws. Uh, alles om, om de tegenstander een, uh, een beetje onderuit te halen. Dus ook dat soort uh, belastingtrucjes waar overigens heel veel voetbalclubs ongetwijfeld heel veel van weten. Ja, goed. Nou, wie weet uh, heeft dit wel een domino-effect... en komen er in één keer heel veel andere uh, voetballers in, in de problemen. kan natuurlijk zomaar gebeuren, want die truc is natuurlijk niet... Uh, door Messi uh, als eerste bedacht, kan ik me voorstellen, toch? En het, maar het, het land is er vooral niet blij mee. Dit zijn mensen die natuurlijk ongelooflijk veel geld verdienen. Het hm. Salaris en, en alle inkomsten van Messi worden op 25 tot 30 miljoen euro geschat. En dan wordt ik zeggen van ja, hebben dat soort mensen ook nog trucjes nodig... om uh, 10 of 15 procent minder belasting te betalen over alles wat ze verdienen... terwijl 6 miljoen mensen werkloos zijn. Ja, ja. Nou ja, genoeg is nooit genoeg. Behalve, behalve als je bij de radio werkt, want dan word je op een gegeven moment... gewoon weggedraaid als het programma is afgelopen. Nou, dat hoor je. Eh, dankjewel Edwin. Tot de volgende keer, Edwin Winkels, vanuit Spanje. Want u hoort de tune voorbij komen. Nog even zeggen dat Jorani Martina mee gaat doen voor de, met de Nederlandse atletiekploeg. Uh, aan het Europese kampioenschap voor landenteams. En dat is natuurlijk hartstikke goed nieuws bij deze. Zometeen dus met het oog op morgen. Dat wordt gepresenteerd door collega Herman van der Zand. Ik wens u een heel fijne avond.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 Nu in de winkel: De laatkomer, de bestseller van Dimitri Verhulst, ook verkrijgbaar bij uw Libris boekhandel. Het is weer tropisch in Rotterdam. Manu Ciao en La Ventoura, Robin Rotterdam en Limited 11 tot en met 16 juni check rotterdamfestivals.nl. Dit is Radio 1.